En nu luistert nog steeds naar Goedemorgen Zandvoort. En ik zeg goedemorgen Wouter van vecht van het uh, ja, Sportservice. Goedemorgen. goedemorgen. Fijn dat je even tijd hebt kunnen maken in de ja, heb... drukke agenda. Um, ja, Wouter, want er gaat een sportdebat uh, plaatsvinden uh, in Zandvoort. En uh, die is al eerder georganiseerd, toch?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 Uh, is op uh, sport en bewegen voor, uh, voor de komende jaren in, uh, in de gemeente. Ja. Uh, en zeker nu ook uh, door de hele coronapandemie... hebben we natuurlijk gezien hoe erg sport en bewegen... en uh, hoe belangrijk dat is uh, voor de algemene fitheid van, uh, van mensen. Uh, bewegen, uh, de, de pandemie bewegingsarmoede is er natuurlijk al, uh, al veel langer. Uh, dus ja, we willen heel graag van de partijen horen hoe zij uh, dit zien... Um, ja, richting, uh, richting de komende jaren en, en ook richting uh, het vormen van coalities, hoe sport en bewegen daarin terug kan komen. We zijn natuurlijk het sportcafé uh, uh, van jullie uh, gewend. Is dat een beetje ook die richting? Nou nee, we gaan uh, dit jaar uh, specifiek uh, in verband met, uh, met de uh, gemeenteraadsverkiezingen,